There's something wrong in the air. Ja, dat mogen we wel zeggen. Uh, maar dat weerhoudt ons niet om terug naar deze moderne tijden te gaan... ...naar een hele goede en wereldberoemde Nederlandse trompetist... ...Erik Vloeimans, uh, David. Ja, ik heb... Uh, ooit... Moet ik wel even mijn microfoon openzetten, anders uh, hoort niemand mij. Ehm... Um...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 Thank you. may be wrong but I think you're wonderful gespeeld en gezongen door een oer Duitse groep geheten Eine kleine Jatsmuziek. muziek en onder leiding van Volker Rekkewik Rekkewik en die zong ook de vocalist Volkert Rekkewik en we gaan naar een ander vocalist Eddie Vincent die speelt toevallig ook Alsaxofoon saxofoon in de big band van Count Basie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 ...met Norvo en een groep met het nummer Blues in F. We gaan nu naar uh, een meneer die heel prominent tegenwoordig... Uh, nou tegenwoordig niet, maar al 100 jaar volgens mij... Uh, ...elke keer op het Noordse Jazz Festival aanwezig is... Monty Alexander. En terecht is hij daar aanwezig. En we hebben een opname waar hij met John Clayton op de bus... ...en Jeff Hamilton speelt live in Hilversum in Holland...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 Thank <laughs> you. Got a house in Baltimore, Eliza Jane Street cars running by my door, Eliza Jane Brussels carpets on my floor, Eliza Jane Silver doorplate by my door, Eliza Jane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 wij gaan naar een treurig liedje, maar een heel mooi gezongen liedje volgens mij, David. Every time we say goodbye okay. van Ella Fitzgerald. About it, I can hear a lot somewhere begin to sing about it. There's no love song finder, but how strange the change from major to minor. Major to minor. Every time we say daar is niks aan toe te voegen every time.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 Trumpet, Billy Higgins, Trumps. Bob Crashhoe op de bas, Lamont Johnson piano. George Benson op de gitaar. Kijk, even aan eraan toegevoegd. En Hank Mobley op de tenor sax. Daar gaan we.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 It's... Bijna, dames en heren, luisteraars. Coco Schumann samen met uh, uh, Toet Stielemans. Uh, voor we er helemaal uitgaan, danken we u voor het luisteren. We hopen dat u het leuk gevonden heeft. We hebben geprobeerd van alles Tot zover, het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.